Manik Sampersen met het NOS Journaal. In het streekvervoer wordt komende woensdag en vrijdag opnieuw gestaakt voor een betere CAO. de vakbonden FNV en CNV. Twee weken geleden werd er ook gestaakt. FNV zegt dat de stakingen van komende week het begin zijn van een reeks werkonderbrekingen. De vakbond wil maatregelen om de werkdruk te verlagen en lonen die meestijgen met de inflatie. Maar volgens de werkgevers is daar geen geld voor. Onder de CAO voor het streekvervoer vallen zo'n 13.000 mensen. De Nederlandse uitgeverij van de boeken van Roald Daal is kritisch op het nieuws dat de Britse uitgeverij honderden passages en typeringen heeft veranderd. Personages zijn bijvoorbeeld niet langer dik, maar enorm en ook wordt iemand niet meer lelijk genoemd. De Nederlandse uitgever zegt in trouw dat de humor van Daal juist zit in die overdrijvingen en stereotyperingen. Of er in de Nederlandse boeken ook aanpassingen komen, wordt ze komende tijd besproken. De Russische tennisster Daniil Medvedev heeft het ABN AMRO Open in Rotterdam gewonnen. De nummer 11 van de wereld versloeg in Ahoy de Italiaan Yannick Sinner in drie sets. Het was de 50ste editie van het toernooi in Rotterdam. Atleten Femke Bol heeft het 41 jaar oude wereldrecord op de 400 meter verbeterd. Op de NK Indoor in Apeldoorn liep ze die afstand in 49 seconden en 26 honderdste. Daarmee was ze ruim drie tiende sneller dan het vorige record uit 1982. Een kunstwerk van de Amerikaan Jeff Koons is gesneuveld tijdens een kunstbeurs in Miami. Een bezoekster tikte met een vinger tegen de blauwe Balloon Dog... die daarop van zijn voetstuk viel en in scherven uiteen spatte. Het porseleinen kunstwerk met een prijs van bijna 40.000 euro is verzekerd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen bewolkt en droog met hier en daar wat zon. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppuntennieuw en meer. Uh, er staat daar 5 kilometer file en die file wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A9 dit weekend. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1530. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuw-aids muziekprogramma. Jozef Ekins, een vriendje van mij op Facebook, en Sherry Finzer, een vriendin van mij op Facebook. Ja, ik maak er werk van. Die hebben samen een nieuw album gemaakt: Earth Beat. Uh, Jozef die speelt piano. En uh, Sherry is van de allerlei soorten fluiten. Um, en die hebben ze dus samengewerkt met dit resultaat. En ik, uh, het mag er zijn. Daarna komt uh, Falkner Ivan's Met uh, Through the Lens. Um, nou en dan gaan we terug in de tijd. Um, nou dan niet. Dat is pas uh, vanaf uh, track 8. Met, uh, even kijken. Uh, City of Down. Die komt trouwens twee keer voor. Dus uh, wordt wel even opletten straks. Want ik had het uh, vorige, volgens mij uh, vorige keer ook al over dat City of Down... Um, die werkt steeds... Uh, oh, hij heeft één soloalbum... En daarna komt hij terug in track 9 met Ross of Christopher. Nou, dat is eigenlijk voor Sherry Vincent, waar ik het net over had. Uh, precies hetzelfde. Die maakt al af en toe een soloalbum Maar werkt eigenlijk voornamelijk samen met andere artiesten. We eindigen ook met een uh, uh, Christopher. Maar uh, met een Christopher Boscoel. Dus met Eyes of, uh, of Shadows. Um, nou, dat is natuurlijk al heel, heel fraai. Goed, uh, PistolRadio.info, daar kan je alles op terugvinden. De playlist en de muziek. Veel luisterplezier. Bye. <music>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 Be sure to tune in to Peaceful Radio with Benno Vugen.